8 uur. Sophie Verhoeven met het NOS Journaal. Een IS-strijder uit Syrië zit al een paar maanden in Nederland met valse papieren. Hij is een zwaar geval zeggen bronnen rond de veiligheidsdienst tegen de Volkskrant en Nieuwsuur. De man van 31 wordt al maanden door de IVD in de gaten gehouden. In september bezocht hij een bijeenkomst in Debatcentrum De Bali in Amsterdam, waar hij werd herkend door een mensenrechtenorganisatie. Die actiegroep wordt bedreigd door IS. De Amerikaanse marine is gestopt met het zoeken naar drie vermiste militairen in de Filipijnenzee. Ze zijn niet gevonden. De drie zaten in een vliegtuig dat was neergestort bij een militaire oefening ten oosten van de Filipijnen. Acht anderen werden gered. Het toestel was dinsdag op weg naar het vliegdekschip USS Ronald Reagan... Dat hoort bij de Amerikaanse zevende vloot... waarbij dit jaar al twee ernstige ongelukken zijn gebeurd... waarbij in totaal zeventien mensen omkwamen. De ongelukken hebben geleid tot het ontslag van de commandant... en zeven hoge officieren. Minister Bruins voor Medische Zorg wil dat zorginstellingen... niet langer met een truc toch winst kunnen maken. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het is voor zorginstellingen verboden om winst te maken... maar veel organisaties ontduiken dat verbod... Ze brengen hun vergunning onder in een stichting... en besteden de zorg uit aan een BV. Een BV mag wel winst maken. De zorginstellingen kunnen zo ook hun bestuurders... meer betalen dan eigenlijk is toegestaan. Almere en Breda hebben de beste binnensteden van Nederland. Dat heeft een vakjury bepaald... bij de verkiezing voor de beste binnenstad. Volgens de jury zorgt Breda ervoor dat de bezoeker zich welkom voelt... in de gezellige Brabantse stad... En de binnenstad van Almere is volgens de jury een bruisend winkelverblijf en woonmilieu. Het weer nog eerst enige tijd regen en kil in de loop van de dag droger met in het noordwesten soms zon. Het wordt een graad of acht. Alleen in Limburg wat zachter. Dit was het NOS journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad staan nu een paar files. De vertraging valt reuze mee. Op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam... staat bij Ippenburg drie kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd. Vertraging is een minuutje of vijf. En op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda... een kwartiervertraging voor de Drechttunnel. Vanwege een ongeluk is de rechtertunnelbuis dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja...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 Oh, ik had natuurlijk te zeggen: openingsnummer, Patricia Kaas, Franse zangeres, danschienere, af en toe een beetje jazzy.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 Die bel, technisch probleem opgelost. Our first kiss I draw my breath And smile at the mellow Sunset Dressed in leaves Of yellow That he must in some hours the sun will rise, and I will walk into tomorrow with further spirit. I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 Dat natuurlijk uh, treintje Oosterhuis van de CD Look of Love. samen met het Metropoolorkest onder de leiding van Vince Mendoza. Arrangementen ook van Vince Mendoza. Prachtige uitvoering van dit uh, bekende nummer van Burt Beckerac. Uh, tijd voor wat uh, meer jazz. Bob Lark en Phil Woods Quintet van de CD In Her Eyes. een CD uit 2005, Choose Delight. Light. Even kijken waar ik die heb staan.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 Um, ja, we wisselen altijd het vocaal en instrumentaal af. Dus nu is het aan de beurt aan een, een vocaal nummer. Heb ik gekozen voor Monica Ryan, een Amerikaanse jazzzangeres. Heeft net een nieuwe CD uitgebracht. Windmills heb ik nog niet beluisterd. Maar ik had wel geluisterd naar Fly. Een CD uit 2016. Een CD die eigenlijk in het thema van de luchtvaart staat over Charles Lindbergh. De ID. A shoot springs up, a light turns on, and now it's here, and then it's gone. A splash of light across your face, a flash of clarity, a south of grace.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 got this, they don't understand it yet, go on and get it. Let the obstacles in your way Take you down It's a puzzle you've got here Don't let the doubters you encounter and a guide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 Anytime he goes away. Anytime he goes away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away, away. Prachtig toch? De zangeres heet Petra Maggioni. En uh, op de bas hoorde je Ferruccio Spinetti. Uh, samen met ze muzika. Nude. En uh, ja, cd'tje heet Little Wonder. Uh, Tijd voor wat oudjes. Uit uh, 1967. Shelley Mann. Theme for Sam. Voor, van de cd uh, Jazz Gun. Dat is eigenlijk filmmuziek van Henry Mancini. Deze cd is opnieuw uitgebracht. Dus uh, volgens mij 2012. Het nummertje: Theme for Sam.